6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal kijken we wat er bij het ministerie van Financiën gebeurt in verband met de begroting voor volgend jaar. In ieder geval iets. Joost Vullings is daar naartoe. Eerst het NOS-journaal Mark Visser. In een huis in Apeldoorn zijn twee dode kinderen en een gewonde vrouw gevonden. De politie weet nog niets over de identiteit en de doodsoorzaak van de slachtoffers. Of de vrouw de moeder van de kinderen is, is ook nog niet bekend. Het team forensische opsporing en de recherche zijn een onderzoek begonnen. Of de vrouw de kinderen gedood heeft of dat er een andere dader is... is volgens de politie in Apeldoorn nog volstrekt onduidelijk. Strafrechtadvocaten vinden het volkomen logisch dat Volkert van der Graaf proefverlof krijgt. De Raad voor Strafrechtstoepassing oordeelde vandaag dat de moordenaar van Pim Fortuyn daar recht op heeft. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door staatssecretaris Steven. Die moet van goede huizen komen om hem het verlof te ontzeggen. Zegt Bram Nooit Gedacht, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Hij komt sowieso uh, weer terug in de samenleving... En dan is de vraag: wil je iemand rauw op straat zetten, of wil je hem voorbereiden op de terugkeer in die samenleving? En het komt mij voor dat dat belang niet alleen uh, voor deze betrokkenen is, maar ook voor de samenleving als geheel dat hij niet, uh, uh, ja, de gevangenis uitgegooid wordt zonder enige voorbereiding daarop. Teven zal dus met goede argumenten moeten komen om de uitspraak van de raad voor de strafrechttoepassing na zich neer te leggen. Denkt nooit gedacht. De Douiaanse regering heeft in de Senaten een vertrouwensstemming overleefd, mede dankzij de steun van de partij van oud-Premier Berlusconi. Afgelopen weekend keerde Berlusconi zich nog tegen het kabinet en gaf zijn ministers opdracht om op te stappen. Maar vandaag draaide Berlusconi bij en kondigde hij aan de regering van Premier Letta te steunen. Het lijkt erop dat Berlusconi in zijn eigen partij onvoldoende steun had om Letta ten val te brengen. In een ziekenhuis in Baltimore is de Amerikaanse schrijver Tom Clancy overleden. Tom Clancy is wereldberoemd geworden door zijn oorlogstrillers. Een aantal van die boeken is verfilmd, waaronder The Hunt for Red October en Patriot Games. Zijn boeken gaan vaak over oorlog en spionage en zijn in veel talen verschenen. Clancy werkte ook mee aan een reeks computerspellen. Zijn volgende boek komt uit op 3 december. Tom Clancy was 66 jaar. In een antiek winkel in Almelo woedt een grote brand. Er komt veel rook vrij. Een deel van het pand zou zijn ingestort. Het is niet bekend of er gewonden zijn... en ook is onduidelijk of er mensen in de winkel waren toen de brand uitbrak. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand aan de oost straat is ontstaan is niet duidelijk. Amsterdam krijgt een nieuw theater... speciaal voor een toneelstuk over Anne Frank. theater met 1100 zitplaatsen wordt gebouwd... in een nieuwe woonwijk aan het IJ en moet in april opengaan. Het toneelstuk Anne is geschreven door Leon de Winter... en Jessica Doerlacher wordt geregisseerd door Teu Boermans... Het is de bedoeling dat het toneelstuk voor een langere periode... in het theater wordt gespeeld, zegt producent Robin de Levita. Ja, meerdere jaren, toch wel twee jaar, moeten we vol zitten... Zodat we dergelijke investeringen kunnen rechtvaardigen. Maar ja, het is een blijvend theater. Dus als, uh, als Anne stopt, kunnen we ook andere producties maken. Net als voor de musical Soldaat van Oranje... komt er voor Anne een speciaal ontwikkeld decor... met grote draaischijven. In de divisie is het Vitesse niet gelukt om de koppositie te veroveren. De ploeg uit Arnhem verloor het inhaalduel bij ADO Den Haag met 2-1. De wedstrijd werd vorige maand afgelast... omdat het veld door de regen onbespeelbaar was geworden. Er waren problemen met het afwateringssysteem. Vitesse is nu de nummer 6 van de ranglijst. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Er staat een stevige oostelijke wind. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar opnieuw af... en blijft het tot de avond droog... Vrijdag wordt het flink zachter, 18 tot 21 graden. John Hoka, de avondspit. Ja, die wordt nogal ontzeerd door een aantal ongelukken. Vooral in het midden en zuiden van het land. In het midden van het land op de A1 richting Amsterdam... staat bij een brug nog 7 kilometer. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrij. Dat geldt ook voor de ring Amsterdam, de A10. Daar staat dus Oud-Zuid en meer 7 kilometer. Ook daar zijn de rijstoken weer vrijgegeven. Op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Daar is het misgegaan bij Oorschot. Er staat 6 kilometer file. En bij Oorschot is de linker rijstok afgesloten.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 Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk voor meer informatie op cz.nl. zakelijk Het NOS Radio 1-Journal. Lucella Carrasso. Zeven minuten over zes. Houdt staatssecretaris Steven vast aan zijn besluit dat Volkert van der Graaf niet op proefverlof mag. nu er een uitspraak over ligt? Deze uitspraak betekent nog niet dat Volkert van der Graaf verlof krijgt. TV heeft twee weken de tijd om te beslissen. Straks meer. Eerst uh, ga ik naar Joost Vullings in Den Haag. Want de oppositie voert de druk op op minister Dijsselbloem van Financiën. Die moet nu gaan kiezen met welke partijen hij verder wil praten. Kiest hij niet, dan dreigt bijvoorbeeld ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slop niet meer te komen. In Den Haag, bij het ministerie van Financiën is Joost Vullings. Uh, Joost, is daar iets gaande? Ja, dat, daar, daar gaan we wel van uit. Uh, nee, zover we weten is er wel Halbe Zelstra van de VVD binnen. Maar hij is via de, de, met de auto via een van de vele ingangen naar binnen gegaan. En naar verwachting is ook Diederik Samson van de Partij van de Arbeid binnen. En daar worden zij dus bijgepraat door minister Dijsselbloem. Wat het resultaat is dus van inmiddels drie dagen praten. Wat dat voor een beeld heeft opgeleverd. En wat ze eventueel zelf moeten doen doen om, om verder te gaan. De, de verdere stappen worden ook besproken. Want het is een buitengewoon ingewikkeld geheel geworden. Wa waarom wil de oppositie nu dat Dijsselbloem... Een, een keuze maakt voor één partner of twee? Ja, kijk, ze zeggen van... we zijn nu al drie dagen aan het praten... met, met zes oppositiepartijen... die allemaal verschillende wensen hebben. Die kan je nooit allemaal te vriend houden. Inmiddels zijn een aantal fractievoorzitters... ook ronduit te zeggen... knorrig en zaggerijnig van maak nu gewoon een keuze. Hè? Maak het uit met mij of zeg dat je met me verder wil. Dus maak een keuze door te zeggen met welke partij je wilt uh, verder praten. Of schrijf een inhoudelijk stuk. Leg dat voor aan alle fracties. En dan kunnen fracties zelf beslissen of dat een basis is om verder te praten. En dan zullen ook op die manier vanzelf partijen dus afvallen. En andere partijen zeggen van wij gaan door. En is er één partij die zich wat meer dan de andere partij naar voren dringt van nou kies, kies mij dan? Uh, Wie staat er te trappelen? Staat nou, er iemand te trappelen? Er zijn wel partijen die wat, wat positiever uit die gesprekken komen dan, dan anderen. Uh, de SGP bijvoorbeeld uh, klinkt toch uh, wat zeer veel meer opgewerkt dan bijvoorbeeld Alexander Pechtold van, van D66. Ook, ook Bram van Ooyek van GroenLinks. Uh, heb ik het gevoel dat hij toch wel meer openingen ziet dan bij andere partijen. Dus ja, er zijn wel partijen die, die nou ja, enthousiast, uh, enthousiast zijn, is echt een veel te groot woord. Maar die in ieder geval een basis zien om door te blijven praten en andere partijen... Ja, die, die willen gewoon snel dat er een keuze wordt gemaakt. En dat die keuze dan ook inhoudt. Dat, dat het kabinet en de coalitie ook kiest voor hun richting inhoudelijk. Echt hele grote, ferme stappen in hun kant zet, naar hun kant zet. Daar praten ze nu over bij Financiën. Joost Vullings later vanavond wellicht meer van jou op Radio 1. Ja, Volkert van der Graaf mag van de Raad voor de Strafrecht toepassing... dus op proefverlof. Daar moet de staatssecretaris uiteindelijk over besluiten. Voor de broer van Pim Fortuyn, Martin Fortuyn, is het simpel. Hij moet niet bij proefverloor. Ik kan niet tegenhouden dat hij op 6 mei volgend jaar vrijkomt. En ik hoop dat men zo verstandig is hem via de achterdeur te laten gaan. Want anders staat men bij de voordeur op deze man te wachten. U niet, hè? Ik zeker niet. Geen denken aan. Somme. Waarom niet? Zonde van mijn tijd. En ik wil dus ook Maar heeft uw broer toch vermoord? Jawel, hij heeft mijn broer vermoord. Nou, daar ga ik te staan. Wat, wat betekent dat voor deze man? Niks. En ik doe ook niks, want ik ga niet zo ver... dat ik dus uh, tot moord uh, overga. En dat raad ik ook alle andere mensen aan... die dat eventueel mochten overwegen. Geen wraak, geen moord, met een moord. Uh. U zegt eigenlijk... probeer juridisch alles in het werk te stellen... om zijn vrij laten we zo lang mogelijk uit te stellen. Maar als de wet die mogelijkheid biedt... en er is niks meer juridisch tegen te ondernemen... dan moet het recht op deze manier maar vieren, zegt u. Dan moeten we ons daarbij neerleggen. Ja, en daar zou ik ook trots op zijn. Want dan pas je dus de wetgeving en de regelgeving toe... zoals we dat met elkaar besloten hebben... En als ze op dit moment zeggen, ja, we zijn er eigenlijk niet zo blij mee... ja, dan moeten we terug en dan moeten we dus op een gegeven moment... naar de wetgeving kijken en dan moeten we de wet aanpassen. Dat zijn Martin Fortuin, justitiespecialist Ilan Sluis. Ilan, eh, als je nou alles hebt gehoord vandaag, vooral natuurlijk uit de politiek... want, want daar gaat het gebeuren. Hoe groot is de kans, denk je, dat eh, Van der Graaf op hoeverlof gaat? Nou, die is al redelijk groot, hoor. Teven krijgt er nog een zware dobber aan om dat tegen te houden. Uh, de uitspraak van de raad is, is duidelijk. Alle argumenten die uh, Teven nu heeft ingebracht, ja, die zijn ongegrond verklaard. Hij zal dus echt met iets nieuws moeten komen, uh, iets wat hij kennelijk nog niet heeft. Anders had hij het wel ingebracht uh, om te voorkomen dat de proefverlof ook echt uh, doorgang gaat vinden. Ja, want... Uiteindelijk neemt Teven natuurlijk de beslissing als laatste. Dus uh, wie weet. Maar nou, hij moet het wel heel goed, heel goed motiveren en doordenken. Want zijn argument was een mogelijke maatschappelijke onrust. Die kan on ontstaan bij proefverlof. Uh, de vraag is natuurlijk... hoe onderbouw je dat, hè? dat die onrust ook komt... Ja, het OM heeft uh, ook in het kader hiervan een uh, risicoanalyse gemaakt. Uh, er is dreiging. Iedere keer als er berichtgeving is over proefverloven. of uh, nou ja, dat hij vervroegd in vrijheid komt. Uh, vrijheid gesteld wordt. Uh, die dreiging is er met name op internet. Internetfora, journalisten die naar zijn woonplaats gaan. Maar ja, uh, zegt de Raad ook. Het is niet gezegd dat. Uh, dat dat, dat het, een dreiging is, toch? Dat journalisten daarheen gaan? Nee, en uh, dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Als hij bijvoorbeeld in mei 2014 uh, vervroegd vrij zou komen, uh, en juist de proefverlof. Uh, kan de maatschappij eraan laten wennen dat uh, Volkert van der Graaf straks weer uh, op straat rondloopt. Dus uh, die dreiginganalyse is heel mooi, maar zegt de raad, uh, Tever moet ook vooral maatregelen nemen om die dreiging zometeen tegen te gaan. En is bekend wat hij, wat hij zelf wil van der Graaf qua proefverlof? Maar hij wil natuurlijk heel graag. Hij heeft deze procedure is natuurlijk ook begonnen. Uh, en hij zegt ook. Uh, ik, ik hoef niet per se de volle proefperiode die ik kan hebben. Dat is maximaal zes dagen. Maximaal zestig uur. Uh, naar buiten toe. Ik mag ook best korter. En ik wil ook nog wel op een andere adres verblijven. Niet zijn in mijn woonplaats. Uh, om te zorgen dat die dreiging ook wat, wat minder wordt. Dus hij wil zo te zien heel erg graag. En wanneer weten we wat er gaat gebeuren? Hij heeft twee weken de tijd, even. Uh, het, de uitspraak is van afgelopen maandag. Uh, en hij heeft twee weken de tijd, dus tot maandag 14 oktober... om uh, nou ja, uiteindelijk nog een konijn uit de hoogte te toveren... of een proefverlof toe te staan. Ilan Sluis was dat. Dan uh, gaan wij naar Rotterdam, want daar is onze verslaggever Jeroen de Jager... om te horen hoe er daar gereageerd wordt op zo'n mogelijk proeverlof. Jeroen, valt er een lijn in de reacties te ontdekken? Nee, ik heb, uh, ik heb het geprobeerd, maar het zit er volgens mij niet in. Uh, behalve uh, dan dat ik... Uh, ja, ik ben geen mensen tegengekomen die van plan zijn maatschappelijke onrust te veroorzaken. Als dat de lijn zou uh, mogen zijn, maar uh, dat is dus niet zo. Uh, veel mensen uh, kom ik tegen die zijn niet blij met een eventueel proefverlof. Anderen die uh, vinden dat moordenaars überhaupt nooit uh, vrij mogen komen. De echte uh, genuanceerde meningen die, die, die zijn lastig te vinden. Uh, ja, en het echte vuil spuien en, en, en bedrijven... Dat is toch echt meer iets van de sociale media. Dat zie je vandaag ook wel weer op Twitter en Facebook. En uh, dat waait dan meestal na een dag wel weer over. Wat ik vandaag nog het meest opmerkelijke eigenlijk vond... Uh, is dat er alweer een, uh, een hele generatie is van mensen... die helemaal niet weet waar het over gaat. Even voor de zekerheid. Pimp Fortuyn? Nee, geen flauw nee. Geen idee? Geen, geen idee. Ik dat hij een soort van aanhanger is van... Uh, nou, Geert wil dus... Uh... Had jij ooit eerder van Pim Fortuyn gehoord? Nee, nooit. Jullie zijn nu, hoe oud zijn jullie? Ik ben 18. 16. Ja. Ik vind gewoon, waarom zou je iemand de straf geven van een x-aantal jaar... en dan gaat dat eraf, Geef dan, dan die straf zonder die uh, x-aantal jaar. Maar wel het volle. Wat mij een beetje opvalt is met die lieden die daarover beslissen... dat die heel erg, uh, laat ik het zo zeggen, niet in de gaten hebben... wat het, de mensen doet op straat. Wat denkt u eigenlijk dat er gebeurt als hij vervroegd vrijkomt... of als hij proefverlof krijgt? Uh, dat het de maatschappij heel veel gaat kosten omdat die beschermd moet worden voor allerlei, uh, tegen allerlei uh, lieden en zo. Ik denk dat, uh, dat er heel veel mensen tegen zijn. En dat ze uh, best wel uh, daar de haren van overeind gaan staan. Waarom staat er vandaag dan geen uh, onrust? Ik, heb, ik ben net in de stad, dus ik heb geen onrust gezien. Maar ik denk dat er bij de mensen zelf wel wat speelt. Ja, op Twitter vooral, denk ik. Op al die sociale media, maar daar is het dagelijks onrust gewoon gaande natuurlijk. Ja, precies. Dat is toch een pijnlijk onderwerp. Die man krijgt proefverlof. En vervolgens lees ik dat er geen dat hij toch geen verlof krijgt. staatssecretaris is bang voor de maatschappelijke onrust die dan ontstaat. Dat zegt hij. Ja, waar moet je ook zo'n mandaat op een proefverlof? Ik bedoel, zou het ook niet leuk vinden... als hij naast mij zijn proefverlof komt doorbrengen. Hij zegt zelf dat hij uh, op een adres wil gaan zitten uh, wat onbekend is. Gaat hij, krijgt hij dan een vreemde naam? Krijgt hij een uh, chirurgie? Uh, waar moet zo'n man blijven? Dus dat is natuurlijk ook al een uh, groot probleem. Ik heb, zoiets. ik heb daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. En ik vind dat als je straf verdient hebt, dan zit je hem uit... En dan gaan we niet zeuren over proefverlof of vervroegde vrijlating of wat dan ook. Ja, maar dat is nu eenmaal het gewoonte in Nederland. Ja. Alle, alle mensen krijgen twee derde van hun straf op het moment dat ze zich goed gedragen. Ja, dat vind ik sowieso al bezopen. Ja, ja. Straf is straf en er moet niet geen twee derde. Ik bedoel, als ik een zes haal voor een proefwerk krijg ik ook geen negen. Dag meneer, heeft u iets meegekregen over het proefverlof voor Van der Graaf? Ja. ja, dat heb ik meegekregen, ja. Ja, dat is belachelijk. Oh ja, vertel. Nou, dat vind ik gewoon belachelijk. Die man moet nooit meer vrijkomen, vind ik. Dus, oh ja. uh, Ik denk dat we er weinig aan kunnen doen, maar... Ik hoop het, dat hij het, dat niet vrijkomt in ieder geval. Oké. Okay. Oké. Okay. Reacties in Rotterdam. John Hoka, verkeersinformatie. Nou, de files nemen al af. 119 kilometer staat er nog, nog een paar opvallende files op de Ring Amsterdam. De A10 staat tussen Oud-Zuid en Knopend Watergasmeer. 7 kilometer na ongeluk. Bij Knopend Watergasmeer is de rechter reis ook dicht. A58 Eindhoven naar Tilburg. Tussen Bessen-Oorschot, 6 kilometer na ongeluk. Daar wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. En nog opvallende file op de A67. Venlo richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Gelderop gevolgens 7 kilometer file vanaf Asten. Bij Gelderop is de rechterreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het is Vitesse vanmiddag niet gelukt de koppositie in de eredivisie te pakken. Ze verloren het inhaalduel tegen ADO Den Haag met 2-1. Enkele weken geleden ging die wedstrijd niet door... omdat een deel van het veld in het ADO-stadion onder water stond. Nou, volgens Vitesse-trainer Peter Bos was de grasmat vanmiddag ook niet goed... Laat ik zeggen dat ik blij ben dat er geen blessures zijn, uh, zijn gekomen. Want dit heeft natuurlijk niks met betaald voetbal te maken. En misschien, ik weet niet hoe dat op camera overkomt hoor. Maar als je erop loopt, dan, uh, dan zie je en voel je en merk je dat het levensgevaarlijk is. Ja, terwijl de scheidsrechter van tevoren zegt, het is vlak en veilig. Want dat is nog een beetje waar ze naar kijken. Uh, vlak omdat ze er mul zand in gegooid hadden. <laughs>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 Ja, dit bijtende cynisme, daar begrijp ik eerder gezegd wel. Um, wat zijn je opties? Kun je zeggen, ik, ik doe dit niet, ik vind dit gevaarlijk? Nee, maar goed, ik, wat ik altijd vind als trainer... je moet omgaan met de omstandigheden. En dat heeft Aro beter gedaan dan, uh, dan dat wij dat gedaan hebben. Nou, kan je een keer tegen een nederlaag oplopen... maar als je op deze manier tegen een nederlaag oploopt... in een uh, wedstrijd waarin je de koppositie kan pakken... dat is wel heel erg zuur. Nee, maar zo heeft niks met de koppositie te maken...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 ja, de, de, de scheidsrechter besluit uiteindelijk dat er gespeeld moet worden. En uh, ja, dan moet je toch uh, als ploeg uh, schakelen. Want ook wij werden verrast door het veld toen we hier aankwamen. Want ik, uh, ik had het niet eerder gezien nog. Want wij trainen hier namelijk niet. En uh, ja, dan moet je ook je strijdplan uh, ook daaraan aanpassen. Dat je toch veel uh, gedwongen wordt door de lange bal. dat je, dat je niet goed kunt opbouwen. Nou, en dan moet je vanuit de tweede bal gaan voetballen. En ik denk dat, we dat, uh, dat wij... Uh, uh, het beste met de omstandigheden om zijn gegaan. Ja, dat is een voorname conclusie, hè? Ja. Uh, dat jullie eigenlijk veel sneller ook dan Vitesse... en veel beter dachten, over we moeten het totaal anders doen. Laten we dat dan maar doen. Ja, dat, uh, eigenlijk hadden we dat in de, in de, in de, zeg maar, de, voor de warming-up al. Uh, wij kwamen ook het veld op. mijn uh, spelers die, die zaten in de kleedkamer... Ja, die, die wisten ook niet dat het dusdanig was. Dus die hebben ik eerst naar buiten gestuurd om het veld uh, te bekijken. En toen hebben wij ook gezegd... maar ze lacherig terug? Nou ja, ook wel van, uh, ja, trainer uh, wil altijd dat we van achteruit gaan opbouwen. Maar dat is wel erg risicovol. Dus nou, op dat moment hebben wij ook vrij snel gezegd, als het kan, doe het. Maar als het niet kan, zoek dan de, de, de vallende bal op onze spits. En dan moeten we vanuit de tweede bal gaan voetballen. En ja, ik had het idee dat Vitesse dat ongeveer aan een half uur pas ging doen. En uh, ja, toen, uh, toen, had het al, uh, toen, toen hadden wij al gescoord. 2-1 werd het, u hoorde de trainer van ADO. Nu, Chris Berry en Perquisic coming back home. Straks praten we over Obama trouwens. Ja, de Amerikaanse president Obama heeft de vier leiders van het congres uitgenodigd... dus van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... om te praten over het sluiten van de overheidsdiensten sinds gister middernacht. Correspondent Wessel de Jong. Uh, Wessel, hij gaat een, uh, een uiterste poging doen om, om toch een akkoord over de begroting te krijgen? Ja. Ja, dit kan natuurlijk niet zo dit, dit dit mag natuurlijk niet zo lang duren hè, zo'n zo'n overheidssluiting. Dus het, het is natuurlijk wel heel goed dat Obama natuurlijk in actie komt. Hij moet natuurlijk ook, ook laten zien dat hij wat gaat doen. Dat er dat er dat er iets gaat gebeuren. Ik, maar veel verwacht ik er ook niet van dat hij ja, er zal iets van een preek gaan houden dat het zo niet langer kan en proberen de partijen bij elkaar te brengen, maar het verontrustende aan deze hele crisis is natuurlijk dat er achter de schermen ook helemaal niet wordt onderhandeld. Je had natuurlijk het hele verhaal afgelopen... jaarwisseling met de fiscal cliff. Toen was er een grote confrontatie. Maar er werd wel achter de schermen onderhandeld... toen door de vicepresident en door wat republikeinen in de, in de Senaat en zo. En dat gebeurt nu niet. Dit is in feite het allereerste gesprek nu dat er plaatsvindt. En dat is, dat is het hele slechte. Dat is het weinig hoopgevende. Ja, want de republikeinen, als je ze zo hoort... als je ze überhaupt hoort vandaag als ze aan het werk zijn... wat voor geluiden hoor je daar? Daar, daar zijn ze niet aan het bewegen richting... Obama nou Niemand, maar Obama beweegt ook niet. Geen enkele partij is natuurlijk aan het bewegen. De partijen hebben zich in feite natuurlijk alleen maar vandaag uh, natuurlijk dieper verder ingegraven. Uh, Obama pikt natuurlijk de, de tactiek eigenlijk niet die de Republikeinen toepassen. Het gijzelen eigenlijk van de hele begroting om dan maar Obamacare ingetrokken te krijgen. Ja, wat de Republikeinen nu proberen is, die proberen nu kleine deelwetjes proberen ze in stemming te brengen om toch maar kleine stukjes overheid dan wel te gaan financieren. Zoals bijvoorbeeld de parken of het National Health Institute. En er kwamen verhalen naar buiten dat er jonge kankerpatiëntjes bij dat instituut werden afgewezen. Nou, dat is natuurlijk bijzonder schrijnend. Dus ze proberen nu dat soort deelwetjes er dan door te krijgen. Maar Obama zegt, nee, daar begin ik niet aan. Ik wil, het, ik wil, ik wil alles of niets. Dus de partijen staan echt lijnrecht tegenover elkaar nog steeds. Wessel de Jong vanuit Washington. Er gaat dus een hoop gebeuren vanavond. Uh, wellicht gesprekken in Nederland over de begroting. Dat moeten we afwachten. Op dit moment wordt daarover gesproken. Op financiën door coalitiepartners. En in Washington wordt dus over de begroting daar gesproken. Tot zover het Radio 1 Journaal voor dit moment. Uh, straks Joost Eertmans met de avondspins. Joost, goedenavond. Ja, goedavond Lucella, het nieuws van de dag. Eh, nou, dat werd gebracht op negen kantjes vandaag... door de Raad voor de Strafrechtstoepassing. Die had daar eh, inderdaad negen bladzijden voor nodig... om te pleiten voor eh, onmiddellijke toekenning van het verlof aan Volkert van der G. Op 6 mei 2014 zou de moordenaar van Fortuyn, zoals je weet... al sowieso vrij gaan komen. Dus waarom niet een half jaar eerder? Dat is eigenlijk de redenering van, van, de, van de raad. Ik ga ze dat zo meteen, Lucella, wel even aan het verstand peuteren... waarom dat helemaal geen goed idee is. Het is namelijk een regelrechte schande als deze moordenaar nu al vrij zou komen. Dat zeg ik als fortunist, maar ook als democraat en als normale burger van dit land. Volkert van de G moet zijn volledige straf uitzitten. Dat is mijn stelling straks in avondspits... We zijn open, het theater van het argument. En dat kunt u bereiken op 0800-1121. Dan praat u mee. 0800-1121. In de show straks Hans Smolders, chauffeur van Pim Fortuyn... en voormalig Tweede Kamerlid van de LPF. En u mag dus reageren. 0800-1121. Of via Twitter. Hek je eens, hek je oneens. Houd je verstand op één. Tot zo bij Avondspits.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 Dit is radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna één minuut over half zeven. Dit is van Fantijn met het NOS-journaal. President Obama heeft de leiders in het congres later vandaag uitgenodigd voor overleg over de shutdown van de regering. Hij wil ze overhalen akkoord te gaan met de begroting, zodat de regering weer betalingen kan doen. Door de shutdown zitten 800.000 Amerikaanse ambtenaren al twee dagen thuis. De Vereniging van Strafrechtadvocaten vindt het logisch dat Volkert van der Graaf proeverlof krijgt. De moordenaar van Prim Fortuyn komt in mei volgend jaar vrij en daarop moet hij zich kunnen voorbereiden, zegt voorzitter Bart Nooit Gedacht. Het is volgens de strafrechtadvocaat veel gevaarlijker als een gedetineerde totaal onvoorbereid vrijkomt. Staatssecretaris Steven neemt uiterlijk maandag een besluit over het proeverlof. Sinds het einde van de middag is het niet mogelijk... om bij kaartautomaten van de NS de OV-chipkaart op te laden. Volgens de NS is het een landelijke storing. Hoe lang het gaat duren voor het probleem is opgelost is nog niet bekend. En in de eredivisie heeft Vitesse het inhaalduel bij ADO Den Haag... met 2-1 verloren. De wedstrijd werd vorige maand afgelast... omdat het veld door regen onbespeelbaar was geworden. Er waren problemen met het afwateringssysteem. Zijn de hoofdpunten op dit moment? Het weer. Marco Verhoef. Met een mengeling van opklaring en sluierwolken vannacht. En dan koelt het af naar een graad of drie in het noordoosten. Koud is het dus. In het westen en zuiden is het iets minder fris. Vijf of zes graden is daar de minimumtemperatuur. En morgen hebben we ook heel lang hetzelfde beeld als vandaag. Met zonnige momenten, maar ook met sluierwolken. Het blijft een poos droog. In de loop van de avond neemt de kans op buien echter wel toe. Daarvooruit wordt het 14 tot 18 graden. En hebben we te maken met een stevige zuidoostenwind. Die waait minimaalmatig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En in het waddengebied af en toe met een Windkracht 6. Dan vrijdag een heel ander weerbeeld met van tijd tot tijd buien, hier en daar ook een klein beetje zon en dan wordt het ook meteen warmer met lokaal zelfs meer dan 20 graden op de thermometers. In het weekende zijn we wat temperatuur betreft weer terug bij af, een graad of 17 is het dan, zaterdag valt er nog een bui en zondag is het overwegend droog. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De fiets lossen nu snel open. Er staat in totaal nog 76 kilometer. De meeste daarvan staan in het zuiden van het land. Nog een paar opvallende fietsen, zonden meer op de Ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Oud-Zuid en Knopend Watergasmeer 7 kilometer. Bij Knopend Watergasmeer is de rechte reis ook dicht. A58 Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot 3 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstelken weer vrijgegeven. En op de A67 Venlo richting Eindhoven... Daar staat er een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Asten en Geldrop is 7 kilometer. Bij Geldrop is daardoor de rechte reis ook afgesloten. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eertmans. Volkert moet gewoon zijn hele straf uitzitten... Je dagelijkse dosis gezond verstand op de radio. Hier komt Avondspits verzorgd door WNL. Bel WNL 0800 1121. Ja, Volkert van de G is geen gewone moordenaar. Het is een overtuigingsdader, een fanaat. Iemand die zijn particuliere normen en principes niet opzij zet. Die met zijn activistische denkbeelden tot het uiterste wil gaan. En dat heeft bewezen op 6 mei 2002. Iemand die ook niet wilde meewerken aan de resocialisatieprogramma's. Iemand waarvan het Hof destijds vaststelde dat hij bovendien recidieve gevaarlijk is. Die helemaal geen goed gedrag heeft vertoond. Waardoor hij dat verlof überhaupt zou verdienen. Nimmer spijt betuigt, Nooit een spoor van berouw, Nooit afstand gedaan van zijn daad. Wat we wel weten is dat de vrijlating van Volkert van de G... tot grote maatschappelijke onrust zal leiden. Het OM spreekt zelfs van openbare ordeverstoringen. Exact de overweging waarop het verlof... op basis van informatie van politie en justitie... door de gevangenis werd afgewezen. Maar nee, de rechter weet het natuurlijk weer beter. Die wil dat de samenleving vast gaat wennen aan zijn terugkeer. De moordenaar van Pim Fortuyn had levenslang moeten krijgen. Geen 18 jaar en zeker geen 12 of 11 jaar. Volkert van de G moet zijn volledige straf uitzitten. Bel WNO, 0800 1121. Welkom luisteraars, het geluid van alle kanten dus ook van rechts. Hier is avondspits met straks Hans Smolders. Die bellen we in Spanje. Die is uh, meteen gevlucht. Die denkt, dit wil ik niet meemaken uh, in mijn eigen land. En daarna... Tegengas door Chris Klomp. Hij is schrijver en publicist, strafrechtdeskundige. U kunt ook uw tegengas laten horen hoor. op 0800 1121. De vier lijnen zijn nu vol, maar zometeen komt u er vast even tussen. Um, laat ik even voorlezen, want dat is wel interessant. Wat nou uiteindelijk dat, dat, die, dat, uh, die beroepscommissie he, van de Raad voor de Strafrechtstoepassing heeft geoordeeld. Die zegt het belang om aan de klager verlof te verlenen... dient te prevaleren boven de mogelijke maatschappelijke onrust... en de risico's die verlof met zich mee kan brengen. Derhalve wordt de staatssecretaris opgedragen... om een nieuwe beslissing te nemen op de verlofaanvraag. Dus kortom, de, de, de situatie van Volkert van de G... is belangrijker dan de eventuele maatschappelijke schade... Uh, veroorzaakt door zijn vrijlating. Ik vond het bizar om te lezen, maar het staat er echt zwart op wit. En aanstaande maandag, dat hoorden wij zojuist... wordt het besluit opnieuw genomen door de staatssecretaris Fred Teven. Ik denk wel welk kant dat uitgaat. Ik verwacht dat hij keihard blijft bij zijn oude standpunt. Geen verlof, vervroegd verlof, van Volkert van de G. Reageert u maar, Volkert moet zijn hele straf... Uitzitten, 081121. Ik ga naar de eerste en dat is Mark Westendorp uit Heemstede. Mark, goedenavond. Goedenavond, Joost. Vertel maar. Ja. Um, het zal je wellicht niet verbazen, maar ik ben het niet eens met jouw uh, stelling. En um, laat ik allereerst zeggen, je zegt in je inleiding: ik ben um, fortuinist. En uiteraard begrijp ik de gevoeligheden uh, die, uh, die, die er liggen. En ik, je hoort mij hier ook niet beweren. ...dat de moord op wat voor manier gerechtvaardigd zou moeten worden of goed gelaten. Mm. Niet op 6 mei 2014, niet over 6 mei 30, 30 jaar later. Dat staat mm. buiten elkaar. Okay. Hij zegt ook, ik ben democraat. Ja. Ja, en en dat, dat, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Maar dat betekent ook dat de, de wetten die in dit land... Door, ...door middel van staten-generaal en regeringen, nou ja, hoe, hoe dat gaat... ...hoe die tot stand zijn gekomen, dat die hierop los worden, moeten worden gelaten... En dat betekent dus ook dat we een uitspraak van een rechter, als dat geen uh, uh, levenslang is geworden, maar 18 jaar, dat we dat ook moeten respecteren. Nou. Dus daar volgens de wet een bepaalde voorwaardelijke vrijstelling bij hoort... dat dat ook geldt. En zo geldt het ook met de regels. Voor maar wacht, oh, dit maar, maar, net... ja, ja? maar één onderbreking, wat ik vind je betoog ja, natuurlijk. snijdt zeker wel hout. Ik ben namelijk inderdaad democraat. Ik bedoel er iets anders mee overigens, uh, Mark. Namelijk het feit dat hij die democratie om zeep heeft geholpen. En met hij bedoel ik dan een voorbeeld ja. van de G. Maar even jouw punt. Ja. Kijk, ik, ik vind niet dat hij levenslang hè, moet krijgen. Ik hou me ja. aan de regels. Ik zeg, 18 jaar heeft hij gekregen... Okay. vind ik veel te, la, veel, te, veel te weinig. Zijn volledige ja. straf kan hij alsnog uitzitten... als er wordt Besloten door het OM om die een derde cadeau in vrijstelling niet goed te keuren en hem ja, toe te kennen. Dat is geen cadeau, hè? Dat is een ondervolg. Nou, maar. dat vinden wij gewoon een. Men, gewone Nederlanders vinden dat een cadeau uh, van, van ja. zes jaar. Hè, maar los daarvan, het is, het is te vroeg. Het is gewoon te vroeg. Hij zou, ik heb daar een petitie samen met Hans Smolders, daar heb ik me bij aangesloten. Uh -huh. uh, hebben, ja. Heeft hij ingediend? Daar staat ja. precies in waarom hij dat niet verdient. Nee, nou goed, dat is al een democratie. Dat je dat kan vinden, hè? net zoals de democratie ja. is, dat ik wat, uh, wat, uh, wat anders vind. Zeker. Um, het is nou eenmaal het systeem. Dit keer vind je niet alleen uh, de NVSA, de van Confer van nooit gedacht, uh, Tegenover je, Maar ook de RSJ, mm. die, uh, die wat notabene vol zit met rechters, uh, ook leraren, mensen van de Hoge Raad. Ja, je kent ze. Die dat, die, die, die, die dat ook vindt. En ja, kijk, die hebben de, het laatste woord dus niet over gezegd. Als ze als zeggen dat, dat wat er nu is aangevoerd, dat ze dat onvoldoende vinden. En dat als het even met een beter plan komt, nou ja, ja goed, dan, dan, dan zullen we dat wel weer zien. Maar ja, maar, en maar het gaat... speciaal ook, klantjustitie ja. is niet mogelijk. Hè? Nee, maar luister, het, het gaat, gaat er uiteindelijk, Mark, Mark. Het gaat er hier om, van de volks van de G. Vind je zijn belang groter dan het belang op mogelijke maatschappelijke onrust... en maatschappelijke verbittering, hoe je het ook maar noemt... het verdriet dat nog, nog leeft, enzovoorts. Daar is de RSJ vrij duidelijk over. Die zegt, nee, dat is helemaal niet aangetoond. Dat wordt volgens mij in hun ogen gewoon nooit aangetoond. Dat is het hetze-makerij eigenlijk van het OM. Daar geloven ze niet in. Kortom, hij moet gewoon vrij. Ja, nou ja, goed, dat, dat, is, een, dat is een standpunt. Hè? En, de, maar wat ook nog geldt, is wat uh, meesten nooit gedacht wel aanvoerden dat als je mensen gewoon Cold Turkey de maatschappij in te katapulteert... ja, de vraag is of, uh, of dat een goed idee is en of die maatschappij daar wat aan heeft. Natuurlijk nee. is iemand die de democratie een klap toebrengt... dat is uh, zeker niet iets waar de, waar de democratie en de maatschappij blij mee moet zijn. Nee. Maar de overheid kan zich niet verlagen uh, de wetten anders te gaan uitleggen... als er vraagt om de, de burgers die zij vervolgt en veroordeelt... Uh, okay. Om al die, uh, aan diezelfde wet zich te houden. Mark, dankjewel. We laten het hierbij. Merci voor je reactie op Avondspits. U kunt doen do mee op 0800-1121. Uh, de moordenaar van Fortuin, Volkert van de G, moet gewoon zijn hele straf uitzitten. U kunt nog meedoen op 0800-1121. P. Kuiper twittert oneens. Proefverlof is normaal. Niet mee bemoeien. Die man is al die aandacht in de media niet waard. Negeer hem gewoon. Annemarie zegt oneens. Volkert heeft dezelfde rechten als iedere andere. Uh, Emiel Put zegt eens. Geldt voor alle moordenaars mochten eigenlijk nooit meer vrijkomen. Slachtoffers hebben wel levenslang. Goedenavond zeg ik tegen Hans Smolders. Ben je daar Hans? Want je zit in Spanje. Ja, ja, ik zit in Spanje. Ik kon het net even moeilijk verstaan. Nou kan ik je beter verstaan, ik in geval. verstaan. Jou fantastisch Hans. Welkom bij Avondspits. Okay. Uh, voor de duidelijkheid, voormalig chauffeur uh, van Fortuin. Nooit een lintje gekregen had je moeten krijgen voor de daad die Nederland gered heeft. Namelijk het aanhouden uh, van, van Volkert van der G. Um, je bent ook mijn oudste collega in de Tweede Kamer. Ka Tweede Kamerlid voor de LPF. Uh, hoe reageerde je op het nieuws vanochtend? Nou ja, goed. Ik ben stom verbaasd dat die raad van de rechtspraak. zeg maar een goed, uh, wel overwogen. Uh besluit van Fred Teven, de staatssecretaris... zomaar uh, in de wind slaat. Ik bedoel, daar heeft hij heus wel over nagedacht. Maar wat nog, no, wat nog erger is... de argumenten die ze gebruiken... Uh, die, die, die snijden helemaal geen hout. Want ze gaan er maar van uit... dat Volker van de G over een jaar vrijkomt. Uh, zeg maar 2014. Ja. Nou, er zijn, er zijn rechtsmiddelen... om dat ook nog te voorkomen. Dus ze gaan eigenlijk... Uh, de mensen die die rechtsmiddelen nog willen benutten... De, ben, daar ben ik zelf één van... en mm. jij zelf ook. Mm. Wij willen namelijk inderdaad naar minister Opstelde... om ook, ook die zes jaar, vervroegde ze in om die ook niet door te laten gaan. Ja. En dat is ook, dat is ook democratie... dat je ja. daar ook die rechtsgang nog mag maken. En Precies. Nu, gaat, nu gaat de Raad uh, gaat daar even aan voorbij. Ze gaan er zomaar blindelings van uit... dat volk het 6 mei 2014 vrijkomt. Nou, dat is gewoon bizar. Daarmee ontnemen ze mij en de familie en jou ook... Het recht om nog, eh, om nog eventueel iets te doen aan die zes Precies. jaar eh, voorlopig je vrijheidsstelling. Eigenlijk is dat wel heel goed gezegd. Van je, dat, is, dat is ook ondemocratisch in feite dat je die, die vrijheid niet meer hebt. Je hebt een petitie gestart om dat uh, voor elkaar te krijgen. Geen, jaar, geen zes jaar strafvermindering voor volk van de G heet die petitie. Er staan met, ja. met 42.000 handtekeningen onder. Hè? Hoezo ja. denk ik dan geen maatschappelijke onrust als hij vrijkomt? Als er 42.000 mensen handtekeningen onder jouw petitie hebben gezet. Wij zijn zeer beheersd geweest, met z'n allen, om geen onrust in het land te laten veroorzaken. Maar, maar ondertussen begint mijn geduld wel ontzettend op te raken. Want wij, wij worden nu natuurlijk wel op de zijspoor gezet. Uh, nu wordt zomaar een, een, een weloverwogen besluit van staatssecretaris Steven... wordt zomaar aan de kant geveegd. Met valse argumenten, want men gaat er zomaar vanuit... dat andere mensen hun rechtsgang niet meer kunnen plegen. Ja. Maar ja, dat voor uh, raadsheren, uh, dat vind ik... Het zullen wel dezelfde raadsheren zijn die altijd bij de etentje zitten... net zoals bij uh, Wilders. Ja. Uh, dat zijn ook van die fijne mensen, die wereldvreemd zijn en hun bepalen wel even hoe de nou, democratie eruit ziet. Exact. Het zijn ook diegenen die volgens mij hebben bepaald... dat de, de moordenaar uit het koetsiertje in Delft... De, die levenslang had, toch op verlof mocht. Als ik als me goed bijstaat, waren zij dat ook. Heb ik me toen ook tegen verzet. Het is, het is ja. inderdaad apart dat de politiek zegt... hij moet blijven zitten. De VVD, PVV, ja. de premier heeft het zelfs gezegd... in de verkiezingstijd, teven. En dat zo'n rechter dan toch adviseert om dat niet te doen... en uiteindelijk, volgens mij nog, aan zijn uh, advies zich kan houden. Het kan nog bindend zijn. Nou, wij, zijn, wij zijn zeer beheers geweest, want wij vonden allemaal... dat de uitspraak van de rechter veel te laag was. Daar hebben ja. wij helemaal geen olie op het vuur gedaan. We hebben alleen ons ongenoeg daarover geuit. Maar nu, nu we dus ook uh, uh, op het einde van de rit van uh, netto twaalf jaar... volgens er de G ook zijn proefverlof... Hè, waar goede argumenten onder liggen van Fred Teven. Nou, het is eigenlijk te bizar voor woorden dat deze wereldvreemde mensen... eigenlijk de, de, ja, de rechtsstaat nog verder onderuit halen. Want het ja. vertrouwen van de burgers in Precies. de rechtsstaat... Die kalft echt heel snel af. En daar moeten ze ook maar eens bij stilstaan. Dat is een goed punt. Hans, tot slot. Ik ga er vanuit. Heb ik gezegd in mijn inleiding. Yves, of uh, Fred Teven gaat uh, gewoon hiervoor liggen. Die gaat uh, volhouden en, en poot stijf houden. Volkert van de G komt niet vrij. Uh, Vervroegd. Uh, ga, ga jij er ook vanuit? Nou, ik, ik, ik, ik ken Fred een beetje en nou, dat, is, dat is een man van zijn woord. En uh, ik denk dat hij uh, gewoon wel overwogen eerst het besluit heeft genomen en daar nu ook gewoon aan vasthoudt. Want hij heeft het zomaar niet 1, 2, 3 gedaan. Hij heeft nee. daar gewoon goed over nagedacht. Ja. Maar goed, ik ga volgende week, uh, ik denk dat jij samen wel even contact hebt als ik terug van vakantie ben. Want wij gaan gelijk naar minister Opstelten om gewoon die volwaardelijke invrijheidstelling dat op opnieuw bij de rechter yes. moet worden gewogen. Ja. En dat gaan we volgende week gelijk doen. Ik maak mijn agenda vrij, uh, Hans. We gaan het doen. We gaan okay. op, op, op naar, de, naar het Binnenhof. Dankjewel, Hans Smolders. Uh, oud uh, chauffeur en tweede Kamerlid van de, de LPF. Uh, overigens wordt er veel getwitterd, mensen. Uh, Raymond Pijl twittert eens. Stel dat van de G. Lubbers of Kok had geëxecuteerd. Tom Luijten is het ermee oneens. Het is belachelijk dat hij eerder vrijkomt. Maar de wet is de wet. We moeten niet zeuren met z'n allen. We moeten de wet aanpassen. En Pavlov twittert. Eerdmans heeft het over overvolkt van de G. En de vervoegd in vrijheidsstelling. Ik ben het oneens. Iedereen heeft namelijk recht op proefverlof. Vindt u dat ook? Laat het weten, 0800 Rick Dekker uit Eden belt in. Goedenavond Rick. Ja, goedenavond Joost. Wat vind je? Ik, uh, ja, ik ben het helemaal eens uh, met je stelling. Ik vind het gewoon bespottelijk. Uh, sowieso dat moordenaars uh, vervroegd vrijkomen. Ik bedoel, 18 jaar is 18 jaar. Zeker ja. voor deze man. En uh, ja. ja. Deze man mag gewoon nooit meer vrijkomen. Hij heeft nooit spijt betuigd. En uh, ja. Ja. Ik ben het gewoon helemaal met je eens. Nee, ik merk ook de ophef eigenlijk die er nu ook binnen rolt dat dit helemaal uh, niet uit mensen hun systeem is. Ze hebben jou ook niet, merk ik, Rick. Nee, ik, vind ook, ik word ook een beetje onpassig voor al die, die, die strafrechtdeskundigen. en al die advocaten op de radio. die het allemaal weer recht lullen. En uh, ja, desnoods moet het systeem weer op de schop, Joost. Ja. dat rechtssysteem. Steun. Ik vind dit, ik vind dit, dit vind ik echt niet kunnen. heb je eens, Rick, dankjewel, Rick Dekker. Marike komt uit Den Haag. en wil ook haar mening geven. Marike? Ja, hallo. Ik heb eigenlijk min of meer een vraagje. Ik ben tegen vervoegde vrijstelling. En de rechters die zeggen dat de wet is voor iedereen gelijk. Maar Pim Fortuyn, dat was een politicus. Dus niet zomaar iemand. En mijn vraag is eigenlijk: wat zou er gebeuren? Of wat zou, wat zou zijn. als dit was prinses Beatrix bijvoorbeeld die vermoord was? Ja. Zou hij dan levenslang krijgen of zou die ook vervoegd vrijkomen? Dat nou, zou ik heel graag willen weten. Er is, ja, er is wel eens een vaccinelichthouder, geloof ik, uh, richting de, ja. de, de koningin gegooid. Of, of, de, of de prinses. En dat leverde twee jaar cel op. Ik mm, ja. denk dat je wel een aardig punt maakt, Marieke. Nou, daarom. En ja. op die vraag... die is nog helemaal door niemand gesteld... en ik zou daar heel graag een antwoord op, ja. op willen. Heel goed. En ik ben zeker... tegen vervroegde vrijstelling. Die man... die zou helemaal nooit meer vrij moeten komen. Ja. Dit, dit was een politicus. Ja, niet zomaar... Jan met de pet. Precies. Dat ik maakt denk. een groot verschil. Maar niet voor de rechters uh, duidelijk genoeg. Dankjewel, Marike uit Den Haag. Um, dat klopt overigens. Het OM eist... ook levenslang, ook vanwege het gevaar... Op herha van herhaling. Maar de rechter... ging daar niet in mee. Hij kreeg 18 jaar volkert van de G. Moet hij die straf volledig uitzitten? Of vindt u dat hij zes jaar eerder vrij mag vanaf volgend jaar 6 mei. Jos Kingma zegt oneens... ook hierin moet de Nederlandse wet worden gehandhaafd. Uh, Bert Schaap zegt meneer Eertmans, als democraat laat u de rechter zijn werk doen... en laten we verandering van wetgeving maar aan de Kamer. Dat kan ook. Hek je eens of hek je oneens? Dan zit u op Twitter. En zometeen hoort u Chris Klomp met behoorlijk wat tegengas volgens mij. Richard komt uit Turnhout. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Uh, ik ben het uh, niet mee eens, want ik vind gewoon dat... Uh, ja ook hij recht heeft op, uh, op vroeg de vrijlating. Uh, en ik verdraai het eigenlijk net andersom... van wat die vrouw net zegt. Pim uh, Fortuyn is vermoord, maar miljoenen of Jan Piet, die ook vermoord is. Ik hoor daar niks over. Die nee. moordenaar komt uh, die, die zit ook maar twee derde van zijn straf uit. Nee. Waarom zou het voor Pien Fortuyn dan anders moeten gebeuren? Nou, worden? los daarvan ben ik tegen die hele vervloegde vrijstelling. Daar heb ik dan weer een petitie uh, voor ingericht. Maar dat, ja, dat, erzijde... dat is wat anders. Nee, maar eens. Ja, Alleen, Fortuyn was een, premier, was een premier geworden. Dat kunnen we denk vrij, feitelijk bijna, bijna vaststellen. Ja, dat dat um... weet je niet. Nou, hij was had in ieder geval de wat... hoop. Hij had de hoop van, denk miljoenen mensen, mag je wel zeggen. Uh, dat er wat ging veranderen. Hij was een, het, was, het was onderdeel van de democratie. Hij was een hoofdrolspeler. Ja, maar... Dat is maar zijn leven is toch ja. nog, nog steeds niet meer waard dan het leven van, van uh, Martijn. Nee, van, maar het gaat ook om de om... maatschappelijke schade he, die een moord veroorzaakt. Daar kijkt de rechter gelukkig ook wel naar af en toe. De maatschappelijke schade was enorm. He, er wordt zelfs van een aardbeving, ja. over een aardbeving wordt er gesproken door het OM destijds. Ja, dat, dat wordt door iemand. Maar dat, dat maakt nog niet dat het ene leven meer waard is dan het andere leven. Het maakt je... niet uit wat nee. er gebeurt. Ja, sek... Want het broertje van. van... Van, van iemand die uh, zomaar of zaat uh, dood wordt geschoten. Of uh, uh, die heeft dezelfde pijn, nee, maar en die verliest ook niet. Dat, iemand, geloof en ik dat met jou. Ik net zoveel waard. Dat geloof ik zeker. Mee. Er zijn geen levens meer waard, maar het gaat erom hoe ja. vertaal je de schade die een moord. He? maatschappelijk heeft ja, maar dat opgeleverd. maar dat wordt in de wet, in de wet wordt dat, kijk... Als maar hij als wordt wel hij... meegenomen hoor, door de rechters. Ja, dat er is wordt echt... rekening mee gehouden. Ja. Dat is bij de straf bepaald. Ja. Nou, hij heeft 18 jaar gekregen, niet levenslang. Dus daar is rekening mee gehouden. Hij heeft 18 jaar gekregen, want ook al is de rekening mee gehouden, was de straf 18 jaar. Als je geen levenslang krijgt, en je, en je hebt een, een goed gedrag hmm. in, die, in die 18 jaar, nou, dan mag je na twee derde van je straf... Um, word je dan vrijgelaten en de rechters bepalen wat uh, goed gedrag is of ja, o, niet dat klopt. en ik heb ik heb meegekregen ik weet niet misschien heb ik dat fout want ik hoor net uh, wat andere verhalen, dat hij juist wel uh, uh, spijt had en dat hij het anders nee, had hebben staat gedaan in ieder geval niet ja, dat... want daarom heeft hij 18 jaar gekregen hij heeft nooit... dan heb nee, ik nee, een luister. andere vraag klopt ja. ja ga door ja vertel als hij, als hij niet spijt heeft betuigd. en hij heeft gezegd dat hij het nog een keer zou doen hè? Ja. ja ja waarom is hij dan zijn leven want als ik het vergelijk ja. met moment B Van dus GOG heeft vermoord die heeft levenslang gekregen, Precies. omdat hij geen spuit heeft bedacht en gezegd dat hij het radelijk nog een keer zou doen. Absoluut. Die had nog meer mensen dus, op, op meer mensen geschoten over. Ja. Maar het was wel. Het is wel haar waardje je zegt. Die vraag is voor mij ook Waarom? niet beantwoord. Ja. ja, dat vind ik het wel. Heel raar dat volk het van geen dan geen levenslang krijgt, terwijl die ook uh, een, uh, een gevaar blijft. Nee. En momenteel ben je wel levenslang, terwijl het precies hetzelfde is. Je stelt is. goede vragen, Richard. Dank je wel, uit Turnhout. Want die vraag kan ik zo doorkaatsen naar mijn volgende gast, Chris Klomp. Niemand minder dan schrijver en publicist en ook wel, uh, wel strafrechtdeskundige. Hij zit in veel uh, rechtbanken. Goedenavond, Chris. Goedenavond Joost. Chris, je hebt veel van de discussie wel, wel meegekregen, hoop ik. Althans, uh, een beetje het gevoel. Um, deze laatste beller zegt eigenlijk van, joh, die hele een moet van op de helling. Um, maar laten we even bij, bij Pim Fortuyn en Volkert van de G blijven. Kijk, Martin Fortuyn, zijn broer van Weiland Pim Fortuyn, die zegt... Dit gaat, deze vrijlating die gaat komen, die gaat veel maatschappelijke onrust uh, veroorzaken. Ben jij het daarmee eens? Ik vind dat een hele moeilijke vraag uh, om te beantwoorden. Uh, het eerste wat ik dacht, uh, daar gaan we weer, moeten we op basis van sentimenten een rechtsstaat uh, opnieuw inrichten. Uh, die maatschappelijke onrust, we kunnen natuurlijk onszelf ook even in de spiegel kijken... en dan onszelf afvragen uh, waar die onrust door wordt veroorzaakt. Wij besteden er heel veel aandacht aan. Misschien is dat wel de reden waarom er zoveel maatschappelijke onrust ja, ja. Ja. Kijk, uh, Volkert van der Graaf is natuurlijk in 2007 ook op proefverlof geweest. En daar, ja, geen haan die daarnaar... Hij nou, naar mocht naar de begrafenis van zijn oma, geloof ik. Dat was, uh, ja. dat was het, hè? Ja, nee, ja. prima. Maar ik, de, ik denk, als wij daar van tevoren een radioprogramma over hadden gemaakt... dat misschien bij die begraafplaats wel heel veel mensen hadden gestaan. Maar goed, ik snap ook wel de sentimenten. Mm -hmm. uh, die snap ik heel goed. Alleen, het punt is nu eenmaal... Uh, ja, de rechter heeft gesproken, 18 jaar cel, uh, dat betekent dat je na 12 jaar onder voorwaarden trouwens vrijkomt. Er kunnen nog allerlei voorwaarden aan worden gesteld, bijvoorbeeld ja. een contactverbod. Hè, dus die 6 die jaar raak je niet kwijt, zoals wel wordt gesteld, die hangt nog boven zijn hoofd. Ja, ja uh, de maatschappij, ik denk dat de echte pijn van deze discussie is dat mensen niet willen dat hij vrijkomt. Ja, um, ja. om het even heel... Ja, te zeggen. Ja, de maatschappij heeft pech, omdat we dat nu juist in handen hebben gegeven van een rechter. En die heeft gesproken. Ja, dat is juist. Alleen die 18 jaar blijft voor veel mensen totaal onduidelijk waarom dat wordt kwijt. Jij zegt goed gedrag. Nou ja, hij heeft totaal niet spijt betuigd. in de zin dat hij deze moord niet had moeten plegen. Daar is hij juist heel erg blij mee. Uh, dat blijkt ook. Hij is totaal afgesloten geweest van elke nabestaan. Heeft nooit een brief of wat dan ook geschreven. Dan zou je je toch kunnen afvragen: wat, waarom verdient deze man die zes jaar? Cadeau. Nou ja, het, het is niet zo dat je door goed gedrag dat, dat verdient. Het is zo dat je na twee derde uitzetten van de straf gewoon op vrije voeten komt. Vroeger was dat op vrije voeten punt. Nu is dat zo vrije voeten, maar het restant van de straf kan nog boven je hoofd hangen als ja. je opnieuw de fouten gaat, als je, om ja. allerlei, vo eh, als je allerlei voorwaarden... Maar niet... het leed is ja. juist geschied, Chris, op het moment dat hij vrijkomt, wat hij daarna gaat doen. Ik neem aan dat hij niet koffie gaat drinken bij Marten Fortuyn. Ik bedoel, wat, dat hij, als hij vrijkomt, is het leed al geschied. Daar gaat het juist om. Maar welk, welk leven heb je het dan over? Nou, wat, wat het OM noemt de totale uh, ontreddering en de, de nog steeds aanwezige uh, rouwverwerking bij de mensen, bij vele mensen ja. in Nederland, die dit maar, nog uh, niet kunnen accepteren. Dat is waar, ik denk dat je daar ook rekening mee moet houden, maar uh, om het te relativeren, er komen natuurlijk maandelijks moordenaars vrij, uh, die nabestaanden... Jawel, uh, maar die hebben niet de democratie omzeep geholpen, hè? dat wil ik er toch nee, aan toevoegen. Dat, dat dat klopt, maar dat oordeel is uiteindelijk uh, hè, in, in 2002 na de moord op Fortuyn uh, geveld door een rechter. En daar kun je het niet mee eens zijn. Ja. Daar heeft de samenleving geen zeggenschap meer over. Nee. En als je dan toch vervolgens de rechtsstaat overeind wil houden, wat we toch hopelijk met z'n allen wel willen, dan moet je ook zeggen, oké, okay, alle daders dezelfde rechten. Als je die rechten op basis van een politieke moord afneemt, dan is het slechts een privilege. Ja, maar en toch, daar, ja, ik, blijft toch een moeilijke redenering, want een derde is ook altijd weer invulbaar, zeg maar, door wel of niet Toekennen, dat zeg je net zelf. Dus het is niet voor iedereen gelijk, natuurlijk. Een laatste vraag, even Chris, aan jou. Verwacht jij eigenlijk dat Volkert van de G gevaar loopt als hij, als hij, stel je voor dat hij, dat hij volgende week vrijkomt? Nou, um... ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Maar het is natuurlijk, kijk, we moeten natuurlijk niet omdraaien dat we nu zeggen, omdat Volkert van de G. Uh... Goed trouwens dat je hem van de G noemt. Omdat Volkert van, van de G gevaar loopt, moeten we hem maar geen proefverlof geven. Het zijn natuurlijk de idioten, want laten we dat ook even stellen. De idioten die nu Volkert van de Graaf zouden bedreigen of hem nou, iets aan zouden doen. Daar moet je natuurlijk iets aan doen. En uiteraard volgens de geldende regels van de rechtsstaat. Inclusief als ze veroordeeld worden, proefverlof en noem het allemaal maar op. Ja, jij gaat kort door de bocht door zijn achternaam te noemen. Ik ben wat genuanceerder Chris. Uh, ik houd op van de G. Ja, ja, ja ik ja. Je moet de, daar dus gewoon bij, uh, bij, uh, bij de naam... Gewoon op, een beetje uh, bij de naam, ik ken je... Nee. Goed, goed zo, doorgaan, Chris. Zo zie ik het graag. Dankjewel, Chris Klomp, Hoort u, dames okay. en heren. Schrijver en publicist, en we hebben nog twee minuten. U mag nog meedoen. Uh, zoals Kelly Uiterwijk op Twitter, die zegt volkert van der Graaf... heeft buiten Fortuin ook de democratie en de maatschappij aangetast. Dus een zwaardere straf is op zijn plaats mee eens. En Ebi Cohen zegt, de moet eens een keer snappen... dat van de G een doodgewone moordenaar is. Niks meer en niks minder, die is ermee oneens. Meneer Blom komt hier vlakbij uit Krimpanijzel. Goeieavond. Nou, ik wilde ook reageren. En ik denk dat het uh, niet goed is dat hij uh, eerder vrijkomt. Volgens mij heeft deze man nog nooit of tenminste echt berouw getoond. Ja, dat klopt. Ik begrijp niet dat dat dan niet meetelt in een, een vervroegde vrijlating. vind ik ook. Deze man heeft gewoon geliquideerd. Gewoon met staal gezicht. En dan denk ik, laten gaan. En opmerkelijk vind ik eigenlijk... Er zijn verschillende partijen die al gereageerd hebben... om hem niet uh, vervroegd vrij te laten. Ja, maar ik hoor het niet van de Partij van de Armoe die heeft wel gezegd dat eh, het wordt overgelaten aan de staatssecretaris. Het ja, natuurlijk, lekker ja. gemakkelijk. Nou, Makkelijk. Geen argument. Geen mening. Nee, geen mening. Dus nou, die... dat, dat past precies in deze tijd. Geen Kijk. mening erover hebben. Meneer Blom. En dan kunnen ze wel zeggen, de maatschappelijke onrust mag niet meespelen in het gesprek met de, met de rechters. Ja. Maar ik vind dat ze we wel goed moeten beseffen dat, het... dat ook het publiek in Nederland... Oh, daar moest ik. Ja, er werd een puntig gezet. Excuus voor die laatste zin, luisteraars. Want het, het stopte. Het was mij een genoegen eh, om, om uh, u toe te spreken. Het theater gaat nu weer dicht. Straks op deze zender Kunststof. Verder daarin met schrijver Arthur Japin over zijn nieuwe boek. De man van je leven. Petra Possel presenteert het straks even na 7. En volgens op Twitter, apenstaartje, avondspits WNL. Morgen ben ik er weer vanaf half 7 hier op Radio 1 met een nieuwe mening van de dag. Heel fijne avond en graag tot morgen.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 Abu is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Dit is Radio 1.